Liselot Thomassen met het NOS-journaal. In het hele land zijn twee minuten stilte gehouden... om de slachtoffers te herdenken van de Tweede Wereldoorlog... en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op een nagenoeg volle dam in Amsterdam was de nationale herdenking... in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... die een krans legden plechtigheid verliep zonder incidenten. Op en rond de dam zijn vijf mensen aangehouden. Twee van hen werden aangehouden voor verstoringen tijdens het Wilhelmus... na de twee minuten stilte. De andere drie werden opgepakt omdat ze geen ID bij zich hadden... openbare dronkenschap en omdat diegene een gebiedsverbod had. Verder wil de politie er niets over zeggen. In Den Haag waren zo'n 3000 mensen bij een alternatieve herdenking. Behalve bij de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust... werd daar ook stilgestaan bij de slachtoffers in Gaza. De organisatoren zeggen dat is stilgestaan bij alle mensen... die slachtoffer waren of zijn van genocide, oorlog, vervolging en onderdrukking... mede door toedoen of nalaten van de Nederlandse overheid. In Engeland zijn 14 minderjarigen aangehouden na de dood van een jongen van 14. Het zijn elf jongens en drie meisjes tussen 11 en 14 jaar. De tiener overleed bij een brand in een leegstaand pand op een industrieterrein iets ten zuiden van Newcastle. In Duitsland is voetbalclub Bayern München voor de 34ste keer kampioen geworden van de Bundesliga. De nummer 2, Bayern Leverkusen, kon theoretisch ook nog kampioen worden. Maar die club speelde vandaag gelijk tegen Freiburg... en maakte daardoor geen kans meer op de titel. Bayern München werd in 1932 voor het eerst kampioen. Het weer, vanavond in het noorden nog een lichte bui. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De minimumtemperatuur ligt tussen 1 en 8 graden. Morgen op bevrijdingsdag zon en wolkenvelden bij ongeveer 14 graden. Maar door de noordenwind voelt het kouder aan.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 in Noys, dat ligt vlak bij Düsseldorf, en die zocht een pomp oh. Nou, daar ben ik heen gegaan met het tremmetje en ik ben aangenomen. En uh, ik had de eerste dag na het tank had ik drie doppen over. Dat <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> enfin, is allemaal weer goed gekomen. En, uh, op een gegeven moment kreeg ik promotie, werd ik doorsmeren. Oké. Okay. En ze hadden daar van die, van die DKW's met die voor En daar zaten die assen, en er zat zo'n. Uh, Zo'n zo kogelgevricht in. Maar dat was afgeschermd met rubber. En daar zat vet in. Mm. En dat moest erin blijven. Dat, uh, maar er zat ook een smeernippel in. Om even bij te vullen. Maar ik had niet door dat het... Afgeschermd was. Dat er een rubberen hoes mee zat. Dus ik zet die drukspuit erop voor dat vet. En, tuke, tuke, tuke, tuke, tuke, tuke, en ineens bang jongens Sprong die, die, die hulsprongstuk. Die, ja. die bescherming. En alles onder het vet. God. <laughs> die hele as eruit halen. En weer een nieuwe capsule eromheen. Jo, ja, ja, ja. ja. Maar hoe dat, hoe uh, was het Duitsland in die tijd? Prima. Ja? Ja. Ik heb uh, niks gemerkt van. Uh, ja, je bent opgevoed met moffe deugendiet niet. En, uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar uh, nee. Dit, die garage ook, die heeft me keurig behandeld. Want als je zoiets doet, is het natuurlijk helemaal niet leuk. Nee.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 Op kamers. Allemaal jongens die daar in opleiding waren voor, voor winkelchef. Uh, hmm. Die werden daar opgeleid. En dat waren mijn vriendjes dus op een gegeven moment. Dan zat ik mee op kamers. Ja. En nou ja, op een gegeven moment vroegen ze dus de eerste dag van... van kon bij onze tafel zitten. Maar dat mocht niet van die Duitsers. Want ik was winkelbediend. En zij waren in opleiding voor chef. Dus ik moest bij, bij het oh ja. oh gewone personeel moest ik mijn ja. lunch opeten. Nou jo, prima. Ja.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 Eigenlijk bijna failliet gegaan. En dat is toen overgenomen door een ander bedrijf. Ja, ja. Maar gaf dat geen uh, verwarring, CQ, uh, veel vragen van, van de, uh, van de uh, die uh, dat men dacht. Ja, de, we werden de... vaak door elkaar gehaald. Ja, ja, precies. Van het Houtplein, nee, van de Zeilweg. Ja, ja, ja. En wij hadden Engelse auto's en zij hadden Opel zelf. Die zaak was eigenlijk veel groter, want die Opel was een goed verkoopbare auto in Nederland. Ja, ja.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 hele dure kapper onder de Amerikan Hotel, Heidstra. Oh. En, uh, God, en ook... die auto's waren binnen twee of drie maanden waren ze verkocht. Zo. Okay. En toen begon het langzaam te lopen. Eerst ja, met die ja. Mark toe en toen kwam de Mark ten uit. Maar dus, de, zeg maar, de... De, de, de rijke Amsterdammers, nou ja, een rijke kapper, ik kan me bijna niet voorstellen. Ja, Goed. het was een society kapper. Ja, ja, ja, oké, okay, maar hm. toen maar het is werd eigenlijk... het was een geschikte auto voor hem. Ja, ja, ja, maar toen werd eigenlijk het, uh, de Jaguar een beetje ontdekt in Amsterdam. Ja, door nou ja, er waren wel van, van, van echt van die oud geldmensen die dus van, van... Oh, ja. Ja, die waren Jaguar minded en... Ja. Uh, ja, daar verkocht je die auto's aan. Want het waren echt welgestelde mensen. die niet in een Mercedes wilden rijden of een BMW. En dat was natuurlijk iets heel nieuws. Dat is, dat, ja, dat. en zeker die Mark II. Dat was een hartstikke mooie auto. Ja. En, nou, het begon, begon dat te lopen. En toen kwam. Uh, Mark 10, dat was een hele grote. Want we hebben er ook veel van verkocht. Niet veel, maar, maar zeg maar uit tientallen. Ja, ja. En toen kwam in de begin jaren 60 kwam de xc 6 uit.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 Nou ja, wij hadden een gesprek en wij hebben, ik heb doorgezet. En ik zie me nog zitten in de ruim met mijn broer en hem. En uh, ik zeg nou, het is afgelopen ik je auto in, ga maar naar huis. Ontslag staande voet. Zo. Hoe denkt u dat te doen? Ik zei nou, via het arbeidsbureau. Ga daar maar naartoe, dan hoor ik het wel. Hmm. En, <laughs> nou, ik had wel de zenuwen laten hoor. Ja, natuurlijk. Ik had wel de 15 besteld. Zo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 Een soort manager bij uh, en Loef in Amsterdam. Oké, okay. oh, ja ja. Uh, even nog over de Jaguar. Het is, ik las op internet dat uh, de Kimmans uh, eigenlijk... ja, ik weet niet welke Kimman... maar in ieder geval de oudste Jaguar-dealer van Nederland. Uh. Klopt dat, uh, Ed? Uh, Als ik jou zo hoor, eigenlijk niet, hè? Nee, die die <coughs> in Limburg en in Groningen. Die waren net een... Uh paar maanden eerder, denk ik. Maar ja, ja. Die zijn om rond dezelfde tijd als wij dealer geworden. Oh, okay. Daarvoor deed die importeur het helemaal alleen. Had hij helemaal geen dealers. Maar dat begon dus een beetje te groeien. En toen heeft hij die, die, die drie dealers aangesteld. Ik denk dat dat ongeveer tegelijkertijd begonnen is. Ja, ja, ja. Maar wij waren met z'n drieën wel ver weg de oudste. Mm. Ja.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 Ja, het zijn Amsterdammers, daar moet je gewoon mee leren omgaan. Ja, ja, het is wel en daar was het nog echt, uh, ja, traditiegetrouwe uh, hiërarchie, hè? Ja, ja, en, ja, ja, ja. Daar had je respect voor en zo, dan nou, ja. hoef je bij die Amsterdammers niet meer aan te komen. <laughs> nee, nee, precies. Ja, <laughs> nee, ik heb daar veel, uh, ja, hele leuke tijd gehad.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 ik laatst werkte, ik geloof nog een of ander half dag kwam ik daar. De helemaal. Ja, ja. helemaal. Oh, dus voor had ik mij de... was het een heel geleidelijke overgang naar uh, helemaal niet meer komen. Nee, ja, precies. precies. Ja. Toen ben je lekker gaan schaatsen. En, uh... Nou ja, dat deed ik toch al. Hoor, dat, oh. uh, <laughs> en golven, <hè>, geloof ik. <laughs> golven ook. Ja, ja. Uh, ik speel altijd woensdagavond competitie. Nou, een reek om drie uur weg naar Amersfoort. En... Ja, ja. Oké, okay, leuk. Ik moest je rot rijden om op tijd te kunnen starten. Uh, ja, ja. Uh,